We gaan verder, de regel 28. Zoals so we zien, alles wat we leren, hoeveel leren we steeds, zie ook hoe de zie plaatsvindt. Zie is de interactie. Alles wat we willen en wat we nodig hebben, is om te komen tot samenvloeiing, de met Hashem. Alles wat nodig is, niet het kennis, iets anders. Alles moet mij brengen tot samenfluyen met Hashem, ja, dwikut met Hashem. That is the, that is what darmey doen wij het nachat roch het angename an Hashem, niets anders, alleen And what betekent "samenfluyen met Hashem" dat That is the result of the zivug, van zivugim. Dus dat steeds in de gaten houden. En dan zal het zo gretig zijn voor, om, om niet te zondigen. Want elke zonde gaat jou wel verwijderen weer van jouw einddoel En gaat jou knabbelen zeg dat, aan jouw krachten. En gaat jouw wilskracht verminderen. Terwijl je moet zorgen ervoor dat elk met de dag jouw wilskracht om het goede te doen moet groeien. Nee, niet dat jij wil minder zondigen, nee, jij ziet het alles wat er is. Maar de wilskracht om het niet te doen is groter. Daar gaat het om. En dat kan niemand voor jou doen. Geen religie, geen mens, geen joshah, geen Moshe. Geen Shimon Bar Yochai. Niemand. Hij kan ook de weg laten zien. Hij kan je de weg laten zien. Maar jij moet het doen. Begrijp je? Geen mens kan een andere mens uh, redden. Onthoud het erg goed. En ook Joshua kan geen mens redden. Begrijp je? Jij moet wel dat doen. Duidelijk. hij had zijn eigen wilskracht opgebouwd. Maar hoe kan jij dan op, op, op zijn wilskracht rekenen? Kan je dat doen? Absoluut onmogelijk. mogelijk. Alleen op je eigen wilskracht kan je rekenen. Dat is jouw uh, uh, bezit. Dat is jouw verworvenheid. Niets anders. Alleen jouw wilskracht. en wils, De wilskracht, dat is de masachim wat jij hebt opgebouwd. Dat is in de masachim die jij opbouwt, niets anders. Geen licht wordt ontvangen voor millimeter als men dat die, die massagiem niet opbouwt. Je kan alles praten, ze kunnen urenlang jou vertellen uh, over het Torah, maar het is net als, als, als, als droge voer. Het helpt niet. Nog hen, nog anderen. Waarom het komt niet door de massag? Dan geen licht komt. Ingevingen, niets helpt. Alleen heldere, heldere taal, heldere houding van de mens. Heel, niet zo ergens vallen in allerlei extase zo Als je dat ziet, moet je weglopen. Dat is leugen. Onthoud het erg goed. Zelfs als zij geloven dat, dat het zo is. Als je ziet dat iemand in een religieuze extase valt, of wat dan ook, of dan buigt, of zo hartstochtelijk. 0,0. Alleen, begrijp je het? ze geloven zelfs daarin. Alleen jouw massaag, massa opbouwen, dat jij van binnen die kracht hebt, via jouw Jezot, ervaart dat welke waar dan ook. Jezot kan overal zijn. Maar jij ervaart via de Jezot, en jij dan op die Jezot. Bouw de kracht, altruïstische kracht, om te geven. Of om ontvangen, om willen van te geven. Dat is alles. Als je dat weet, dan alles zal je opengaan voor je. En al het geestelijke zal je voor jou gaan spreken vanzelf. Jij bent dan degene die be be bepaalt. En niemand gaat het voor jou bepalen. En niemand kan jou redden dan jijzelf. Uh, de regel 28. En nu met alles wat we hebben gesproken over het belang van het leren van de zivuk, et etc. Let op overal waar over zivug gesproken wordt, dat jij daar je oortjes toespitst, dat jij probeert het meer en meer daarvan ervaren. 28. We nemen za, ata, asher, hau en ook hier... Het vierde woord moet je ook, de, de letter het ook weer eh, veranderen in hey. HAHU, DARGA, DE IKRE ANI, 29. HU BETOCH AGULA, kinit BATEL, MIMENA, Azivuge im dertig DERTAG, en de linker kolom is de kolom. de linker kolom is de linker kolom. En de linker kolom is de de linker de de hier kunnen we ook een puntje zetten, want dan ik zie dat het nee, maar die bij jota met ook kennet, bij massa, en die kraf hier naar venapik, Nimshah, vijf. Aljada, letachton Kmo, mij Nahar, animshahim, zes. Veholchim, bli, hefsek. En nu ga ik illustratie geven In wat we nu leren. Dus we hebben nu geleerd dat nu, ja, na de zivuk van de grammaticaal dat de bon is opgehouden te bestaan. Herinner je nog? De massachim, opgehouden bestaan. Nog van bon, nog van de sag. Daar is geen massach meer. En wat gaat er gebeuren? Let op wat je ons vertelt. 28. We nemen sata en het bleek dus nieuw. Asher hau darga, dat die trap treedde. Die ikre ani, die ani 29. Hoe betochtagula is in de balingschap? Kijk nou, na de na die overkoepelende zivuk. Kijk nou, die zegt. Kien Batel, mi mena, a zivuk 30. Ima, Orelion. Waarom die malgoed is nu in balingschap? Omdat de werd opgeheven van haar, uh, letterlijk, de zivouk, met 30, met het hoge licht. Als er geen massage is, geen zivouk met het hoge licht. En dan, als er geen massage is, ben je dan goed, dan kan ze geen uh, hoge licht ontvangen. We neven zaken, en het hoge licht is opgehouden, gestopt, opgehouden, met partsofim van alle partsofim. dus zij gaf de malgoed, malgoed gaf de, het licht aan alle partsofim. ja of niet, vanaf de attic, vanaf de malgoed van de attic, zij gaf licht aan alle partsofim. en nu is er geen massage meer, als er geen massage meer, kan men geen licht, oh, geen licht ontvangen, nog zelf, nog aan iemand anders, laat staan dat iemand aan iemand anders nog door te geven. Eén, de regel één, in de linker kolom. Dat is bijzonder belangrijk, dat je dat door, doordrenkt wordt daardoor. Let op. We zijn Amro, en dat is wat hij zei, de zoger, amai, waarom? Al naar haar hij zegt op de Zoals geschreven staat. Bij Jof, En uh, no, is geschreven staat. Uh, een haar kwaar. Be, dat is van. Uh, op een andere plaats. Niet, van, niet, niet bij Joop. Uh, een haar kwaar. Dat he, had je ook gezegd. Op de. Uh, op de rivier kwaar. Ik heb ook dat gezegd. Had, als ik me niet vergis dat, waar, waar, waar was dat, waar, waar, waar kreeg hij die, die profetie, en hij kreeg, je kreeg profetie of, over de laatste, ook, wat het zal worden dan, in der de derde tempel, et cetera, dat, waar was dat, al naar kwaar, op de rivier kwaar, en kwaar betekent, zoals so we hebben geleerd, dat, dat for, al voorbij is, twee al naar de nagit, we napik, let op, op de rivier die doorstroomde, we en kwam uit, dus bracht wateren uit. De passik mei mawe dat nu de wateren waarvan en de stromen waarvan, die zijn stopgezet. Stop, stop uh, opgehouden werden. Drie. Wat betekent dat? Die begeert dat met ook het bij massag. Want terwijl zij gecorrigeerd is door de massag. Dat is maar goed, want je de Malchut, Malchut massag heeft. En dan verbonden met, is verbonden met, de, met de binnen natuurlijk. Hier, Nikra, Nagit, Dan heet zij de Malchut met de massag heet zij een rivier de nagit die verspreid wordt die windwateren verspreiden worden we, we napik, en brengt zij uit klamar dat wil zeggen wat betekent dat? dat betekent moet opletten, Shah orijon dat het hogelicht, nimmerschachal je daar wordt door haar <coughs> aangetrokken aangetro naar de doorgetrokken naar de lageren. Dus zij kan zelf ontvangen en kan doorgeven. Kom, mijn meenaar en mijn schim welchim heeft zich zoals de wateren van een rivier die aangetrokken, die doorgetrokken worden. We holhim, die blijven worden steeds doorgetrokken, zonder stop, zonder op- Zes. Dat is normaal met de massach. Avalata. Kashenit batel ha-massach. Nivhennet. bechinata nahar ha Nahar acht kvar is mikwar ga haar, wel wat a, ki Ata ta neijhen passig mei mavei om avei mei mavei gaïnu a or Avarata, maar nu, kachenie batele massach, wanneer nu dat de massach is opgeheven, nu na die overkoepelende zivu van de gmartikun, nevgen het bhina ta wordt dit aspect van de rivier geacht dat zij in de naam dat zij haar kwart dat zij de naam heeft. Nahar kwar, kwar betekent al voorbij. De rivier uh, die kwar betekent voorbij. Shemikwar, haya nahar. Wat betekent dat? Shemikwar, zie, dat daarvoor. Kwar betekent ook daarvoor in het verleden. Shemikwar, haya nahar, dat in het verleden toen was het een rivier. Welnu, dat maar niet nieuw. Kiata, ja, want nu negen. Pasik mei want nu haar wateren, so zegt de zoger. En stromen zijn opgehouden, stopgezet. En nu gaat hij ons uitleggen dat. Negen. Me mawe, wat betekent zijn wateren? Of je dat wil zeggen? Aorelion. Het hoge licht, tien. im Shachbo. Die werd erdoor, doorgetrokken, erdoor, naar de erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, erdoor, Kie 12, hachefa, haya, kašoorbo, venoveja, mimenu bli, hefsec, punt, tien. En een andere woord, dus de zoger zegt, zijn wateren en zijn stromen. Dus zijn wateren, zegt die dat, wat bedoel ik, waarom twee? Waarom die twee bepalingen? En dan de, hij vertelde ons dat zijn, wa, zijn water en dat is het hoge licht, die die de mal goed aantrok. En wat betekent mevoaie? Wat betekent de stromen, haar stromen of van de rivier? Wat betekent de, uh, haar stromen? Waarom gebruikt ze dus ook er twee woorden? Ja, twee bepalingen. Hai nu amasa. Ah, die stromen betekent de massa. Elf, dat well, aangezien die in haar is ingesteld in de rivier of in well. kijk, de Malchut, dan wordt het geacht als een stromende beek. Dan wel, kijk, zie je, als de massag is ingesteld, dan wordt het als een stromende, <k priced> doorstromende beek. Daarom gebruikt zogar die twee begrippen zijn wateren en zijn stromende stromen. Kie twaalf of stromende beken kan je ook zeggen. Kie twaalf hashefahayaka shurbo, want de overvloed aan licht was verbonden daarom aan die masach, aan de rivier. Wanneer we ja en was uh, stroomde ervan zonder oponthoud. Dus wanneer de massage is, er, zie je dat ook bij ons is het precies hetzelfde. Wanneer jij massage hebt, dan, dan, dan van binnen de stroom komt van binnen. Alles komt van binnen, niets komt van buiten. Dan gaat binnen jou de stromen, rivier gaat, nou, dan uh, de stromen van licht komen, dan jij gaat ervaren. En heb je niets nodig. Heb je niemand nodig dan. Heb je alles, alles in jezelf. Dat is de mens zoals de schepper ons maakt, gemaakt heeft. Weet je. Heb je geen, niemand, niemand, geen guru nodig. Geen, geen waarzegger, Geen niemand heb je nodig. Alleen jij. bent de bouwer van jezelf. Als je massag maar steeds massag zorgt. Dat jij massag opbouwt. Dat je niet rekent op anderm, andermans massag. begrijp je? Andermans massag. Ja, andermans massag helpt niet. Dat is wat zij ze zeggen. Dat Hij heeft, mij, hij heeft gered. Hij, hij heeft alle mensen gered. Vele mensen heeft hij gered. Nou, Jozef bijvoorbeeld. Ja, hij heeft zichzelf gered. En hij heeft ook de weg gelaten zien. Maar kan iemand geholpen worden? Kan iemand alleen maar door het geloven in... Josje, kan die gered worden? Als je daardoor, als je daardoor zelf gaat je eigen masachim opbouwen, in jouw eigen kilim, en niet in het verhaal, dan word je gered. Dat was ook uh, trouwens de boodschap van hem, niet anders. Wat hebben ze gemaakt daarvan, dat is iets anders. Maar ik zeg het alleen, spreek steeds over Josje, omdat wij zitten hier in de omgeving, kijk in Israël, hoef je niet daarover te hebben. Dan de meeste zijn joden, begrijp een zeer klein, klein groepje zijn christenen, Maar hier zitten we, hier, en ik ben ook hier, aan, uh, hier uh, werd gebracht hier naartoe om hier te werken. Of hier met die mensen die hier in dit land te werken, in, daarom spreken we steeds daarover. Eh, uh, helder, ja? Dat dit massag, dat is, een um, nu de massag is opgehouden te bestaan, dan is het, eh, uh, uitgedroogd, et cetera. Dertien. Wat nifsak kolze velo angide kad bekadmita. Veertien. She'enonim shach mi menu haor elion Punt. Heldere, heldere taal is deze. Deze zoger is geweldig. Onthulling in deze zoger. Vorige zoger was verhulling, maar in nu is het geweldige onthulling. Let op: 13. En daar moet je gebruik van maken. Juist van die momenten van de onthulling. Want dan komt weer straks weer verhulling. <laughs> dan is het. Dus nu probeer dan nu juist gebruiken, de tijd van de, van de onthulling. Wat dan, kool ze en nu alles is, al, dat dat allemaal werd, is nu, dat allemaal is nu opgehouden, stopgezet, omdat het geen massag is. We lo aangeet, kadwe kadmide, en die wordt niet verspreid, zoals voorheen. 14. Wat betekent dat? Dat er wordt van hem, hij bedoelt aan die maar goed, maar hij zegt in het mannelijke, doet er niet toe. Dat er wordt van hem, van die rivier misschien, of dat er wordt van hem geen hoger licht aangetrokken zoals, zoals voorheen, zoals, zoals voorheen duidelijk. Punt 15. Ada hoedig tief. Winahar je haraf, wo je was. Bawet zestien arishon. Wo je was, bawet cheni. Ima, nikra, bet zeventien arishon. Wat voor na, nikra, bet sheni. O, hier, geweldig wat jij ons zegt. Goed opletten. Het is ook een verbinding met de Torah, verbinding met, zoger verbindt alles, en wat, let op. Vijftien, hadde hoedichtief, zo is het geschreven, en die afkorting altijd in de regel uh, gebezigd wordt, wanneer er een vers wordt, ge, uh, wordt geciteerd uit een Tanach. Torah of een ander. Hadhaudhitif, zo so is het geschreven. Uit het heilige schrift. Binahar, je harava, was en de rivier was drooggelegd en is uh, uitgedroogd. Het zijn twee begrippen die zeer nauw bij elkaar zijn, synoniem. Je harava, weet Rishon, werd drooggelegd in de eerste tempel en werd uitgedroogd in de tweede tempel. En goed opletten wat hij die, wat die spreekt over die twee tempels. Want twee tempels werden, uh, kijk, twee massachim werden vernietigd, ja of niet? In de, in de, in de Zivuk van de kon, ja of niet? De massach van wie? Van de Malchut en de massach van de Bina, ja of niet? En daarop, daar, daar tegenover staan die twee, die twee tempels. Kijk nou, daar staan die twee tempels. Dus als die twee masachim zijn opge opgeheven, dan ook twee tempels uh, zijn opgeheven. En welke tempels? Let op. Ima, nikra, zes, na de tweede Ima, dus de hoge Ima, heet Betrishon, heet eerste tempel. Die is opgehouden. Waarom? Ima is Bina. De massag van de Bina is opgehouden. Dan is er, komt er geen licht. Daarom is dat, is de, dat is de vernietiging van de tempel. iedereen begrijpt het? Nee. Niet dat die kwamen die... Die weet ik veel. Die legers en allemaal. Met die, weet ik dat is allemaal hier op aarde om, om allemaal overeenkomst te, te, te hebben. Tussen de hogere en lagere. Dat moest gebeuren één keer. Maar het is geestelijk gebeuren. Dat Ima, zie dat Ima heet de eerste tempel. dus de nu de eerste tempel, de Bina. De massach van de Bina is opgehouden. Dan is het ook de tempel opgehouden. Waar vuna en de vuna, Dus in de tweede tempel is de vuna En de vuna is Malchut. Is de Malchut van de Bina. En de vuna. Heet de Tweede Tempel. Punt. We al Achtin Rishon, Jomar, Iharav, Kibon, Nifsak, Zivu, Mishum, Neikent, Ishah, Mavoa, Shuh, Nihrav, kijk naar hoe ons geweldig ons uitlegt, er eenvoudig en Geniaal, 17. Naar de punt. beter is schoon het over de eerste tempel. Jomaar zal hij zeggen, je geraaf die zal drooggelegd worden. Staat een beetje in de toekomstige tijd, maar wel belangrijk. In het Torah, in het Doekom, Je in de Torah staat in de Dukumsekretariat. Je zal vernietigd worden. Kibo, Nifsaka zivug. Waarom is dat? Want daarin, in die eerste tempel, was opgehouden de zivug. Mishum, Shehama, Woah, Shehuamasach. Omdat, waarom opgehouden de zivug? Omdat. De mahamavoa om de, de stroom en de beek, Shehua Massach, die Massach is. Necheraf was drooggelegd, vernietigd. Interessant is, drooggelegd en vernietigd is hetzelfde, hetzelfde woord. Dus de tempel vernietigd wordt ook gezegd als Necheraf. Zie je dat? Geen, geen Massach, dan betekent, uh, ook hier op aarde was precies hetzelfde, op hier op aarde was het eerst... de eerste tempel... was een geweldige schina... De hele, de hele wereld ontving... Uh, licht... van Jeruzalem, van die tempel... zoals het was in de, ja, in de tijd van... die Salomo... koning Salomo heeft opgebouwd. De hele wereld... was 40 jaar rust... geen oorlog en niets was het. Over de hele wereld was... schina aanwezig. Geen oorlog en niets was het. Maar toen... Was het, toen, uh, toen, ja, begrepen, toen, uh, toen begon de, de ellende natuurlijk. Begon omdat de, de eerste tempel was het, dan uh, vernietigd. Waarom? Ten eerste omdat al die koningen van, zijn, de zonen van hem. Wat was het met, met de zonen? Zeer, zo vertelt het geweldig. Allemaal, waren ze de, ze alle waren, allemaal kozen ze de linkerlijn. Dus allemaal waren ze van malchut, Let op. Ze waren allemaal van Malchud. Moet je zo zien. geheim Dat is dan, kom wel. Alles, de, de hele, alle koningen van Jehuda waren, waren, waren van malchut. Ja, want David was ook van de malchut. Ja, David zelf. Dan... Er there waren tien there are koningen van de. De eerste, de tien koningen van de Jooden, Ja, van de Judea. Van Judea. Dat waren de koningen van, in de lijn van David. Dan, David was de rechterkant van de Malchut. Shlomo, goed opletten wat ik zeg. Diep in de zoger heb ik gevonden. Shlomo, Salomo, was de middelste lijn. Van de Malgoed. Daarom wordt hij ook genoemd Shalom. De koning die daar de vrijheid. Shalom. Shalom, dat die, die, dat die, dat die volmaakt is, dat die vrede met hem is. Terwijl David alleen de rechterkant, maar David had alleen maar oorlogen. Oorlogen, het hele leven alleen maar voorlogen gevoerd. Ja. En de linkerlijn van de Malgoed. Daar zitten de tien koningen die na Salomo waren. Allemaal kozen zei voor Gvora, Allemaal kozen ze voor de for the hardliners. Ja, Gvora. Terwijl dat is niet de, dat, dat kan niet bestendigheid geven aan het koninkrijk, ja, aan van Israël. Israël kan niet met de Gvora. Alleen, dat moet altijd de middelste lijn ze moeten gesed brengen in de, ja duidelijk, en zij waren allemaal die tien koningen, allemaal van links, links van de links van het midden, dus links van de salom. Daarom ook, ik zie dat, daarom ook niet David was uh, aange, uh, was uh, ermee opgezadeld om de, of de eer had om de Tempel op te bouwen. Maar slom. Waarom? De David had gevochten. Het was alleen maar rechterkant. Rechterkant vecht. Wat is de rechterkant? Rechterkant altijd vecht met de linkerkant. Zo so, so, so, so lang nog geen middellijn is. Altijd de rechterkant vecht met de linkerkant. En de linkerkant vecht met de rechterkant. En alleen in de, in de tijd van. Shlomo, Salomo, Salomo, was de middelste lijn van boven, van boven in de hemel, was al uh, gedaald, ook hier in de in de tijd, in de realiteit. En daarom heeft hij alles opgebouwd, alleen hier, alleen, alleen, volgde alleen, alleen wat er van boven kwam. Maar direct daarop waren zijn zonen, et cetera, die allemaal waren, uh, gworotniks. Allemaal gewoon niks. Allemaal wilden ze alleen maar met kracht en macht dingen, dingen te, uh, voor elkaar krijgen. En mm -hmm. dat kan niet. Right. Dus dat is wat hij zegt. En 19 na de punt. We kei wansje, ze 20 bij I, hatunae vosha ligamry 21 weilken ala hatunaumer wei was, We no was no wie god so is echt ons mer hiban sche een zivook bijmayla an algesin er geen zivook is beide hoge ima dus beide bin neemt zet bleek dus dat hatuna dat ook dit forna de Bina, eigenlijk mal goed, die gestegen was naar de Bina. en noemt de Tfuna. Je wascha, gamre, is helemaal uitgedroogd. 21. Wij kennen alle Tfuna, er? daarom zegt hij over de Tfuna, die mal goed van de Bina is. Zegt hij dan, wij was, eh, en is uitgedroogd. En dat zijn die twee tempels. Herinner je nog, de eerste tempel was, licht kwam van de hoge Ima. En de tweede tempel is van de Malchut. Nou, oké, okay, Malchut dat verzoet is in de Malchut van de Bina. Eigenlijk, Dus dat zijn eigenlijk twee tempels, dat zijn de vrouwelijke, ja, de vrouwelijke krachten van de Hilla van het van systeem. Van, van het Heilige. Duidelijk. Waarom? Omdat het huis, de huizing, is altijd vrouwelijk. En daar kwam in die tempel, kwam dan, kwam daar, de schepper kwam daar. Hoe? We zullen dat leren, geweldig. Wat je ons nieuw zal vertellen. Dus daarin komt Hashem, het mannelijke, komt daarin, in de tempel. Maar bij de tempel zijn vrouwelijk. Zoals we leren dat. Twee, ja, twee noekwa, twee vrouwelijke. Kranten. Twee vrouwelijke krachten zijn er. Bina en, en uh, Malchut. 22. Gewoon door, doorwerken. Want wij we werken nu op dit moment. Werken naar krachten dat wij doorheen willen komen. Zo moet het ook van binnen bij jou zijn. Dat jij doorworstelt. Doorworstelt. Dat moet het gebeuren zijn. En natuurlijk aan de, kant, aan de ene kant links doorworstelen. Aan de, aan de rechts moet je dan absolute rust, rust behouden. Nirvana, sereniteit, moet je helemaal rustig zijn. Dus twee kanten tegelijkertijd. Hoe kan dat? Dat is het geestelijke. Dat, dat moet je steeds doen. Aan de ene kant absolute sereniteit, absolute uh, toewijding. En dat jij geen beroering, geen verroering van binnen verroert jezelf niet. Zo rustig is. En aan de andere kant moet het een vuur zijn en vlammen zijn. En die moet je dan combineren. Dat is het geestelijke. Dat moet je elk, op elk moment aanwezig zijn. Natuurlijk kan dat niet. Altijd. Natuurlijk moeten we dan in onze wereld omdat we lichaam hebben, moeten we wel nu en dan anders doen. Moeten we dan nieuw tijd hebben voor ontspannen of voor helemaal in de rechterlijn te zijn, en dan in de linker zijn, maar het merendeel van de dag, over het leeuwendeel van het van, het, van het van de dag, moet je in de rechterlijn zijn. Okay. Eh, 22. We zijn Schaomer. Moab de Havu, de Havu, me'av de Bashamaya, de Bishmaya, Vechule. De Dubbele punt. 22. We zeggen dat is wat hij zoger zegt. Moav, de, de Havu, Moav, omdat zij waren van de Vader die in de hemel was. Die twee tempels waren van de Vader die in de hemel was. Van hem waren zij. En niet van de mensenhanden. 23. Natuurlijk door de mens gemaakt, maar, eh, maar die moesten vernietigd worden. Om vanwege juist, zie je dat waarom de tempels moesten vernietigd worden eigenlijk? Eigenlijk, natuurlijk ook, ook de zonde, die, de zonde natuurlijk wel, maar aan, aan het einde is dus de zivouk. De laatste zivouk, dat is verplicht dat beide tempels vernietigd raken. Zie je dat? Dus ook, daarom wordt het ook gezegd, let op, dat aan de ene kant moeten wij steeds denken aan die, aan die tempels. In elke situatie, dus een stukje, een stukje als het ware behoudenheid, een stukje, eh, hoe zeg je dat, stilte, een stukje, niet verdriet, maar wel een stukje, ja, hoe zeg je dat? Ja, Een beetje denken aan die, aan die hè? bedachtzaam over die vernietigingen verniediging, van de tempels <coughs> en aan de andere kant moeten we blij zijn om dat die tempels vernietigd werden Eigenlijk, dat is geweldig dat is iets wat men niet begreep traditioneel en men begreep het niet natuurlijk, dat men moet, moet rouwen, etcetera. aan de ene kant wel natuurlijk om, om je eigen zonde, maar niet een oh, zonde van het volk bijvoorbeeld, maar aan de andere kant is de vernietiging. Moet je zien, die vernietiging, die brengt healing. Uh, Heel worden. Goed, oh, goed zien. Uh, 23. Dus wat betekent dat de Mo'alvo, Dat zij waren die beiden waren van de Vader in de hemel. 23. Kishore Shamochen. דבט המקדשין. הוא מי אבה פירנטוינטח שהוא העב שבשמאים. קלועמר עמייר לזהירנט פין הנקרא פייפנטוינטח שמיים. שאורותיו העלו זון ליש סוד. B'amigdash 26 Ole abo we B'amigdash Arishon. Oh, dat is geweldig. Let op. Want het gaat nooit om. Let op. Alles wat we leren gaat n... alleen maar om de malchut. Onthoud dat altijd. De uh, schepping is de malchut. Nooit gaat het over de Bina. Als wij spreken van de Bina, of van de keter, of van de. Zeer Pien. Wat dan ook hier zo. So dan betekent dat. Dat wij spreken over de mal goed. Die opgestegen was. Naar die. Of een andere sfera. Okay? Altijd moet je zo zien. Want het valt niet te spreken over die eigenschappen. De andere zijn alleen maar eigenschappen van het licht. Nou, het is niet. Het is geen. Het is zijn alleen maar. Als het ware de elementen die bijdragen, alle vier sfeerot, alle, behalve malgoed, die alleen maar de bijdragers aan het ontvangen van de malgoed, goed onthouden dat, dat weten we, dan weten we dat, dit de laatste is, wat is de laatste? Dat alles moet zakken, alles moet komen in de malgoed. En niet zoals de mens zegt dat, dat, fouten maken dat zij denken dat hier namals, dat daarvoor het leven is geschapen. Nee, hier. Elke dag, elke minuut moet je er iets van maken. Hier is het leven. Hier moet je brengen eh, de schina. Hier moet je jezelf eh, klaarmaken, ready, volledig maken, het je om het licht hier naartoe te brengen. Het is altijd hier. Maar jij moet het ervaren. Jij moet het via jouw kilim brengen hier naartoe. En niet zo hier aanpien, of binnen, et cetera. Kijk nou hoe die, hoe die ons dat geweldig uh, geeft, aangeeft. 23. Kishore de beta mikdashin, Van de wortel van de mochin. Van het licht. Van de mochin. Van, van twee. Van deze twee. ...van twee tempels... heiligdommen. ...hoe... Mi Abba... ...komt van de Abba... ...van de Vader... ...welke Vader... ...wie, welke Vader, Abba... ...Abba... ...Abba, dat is de... de ...van de Ima... ...Ima, het mannelijke, het mannelijke van de... ...van de Ima, duidelijk... ...dus de wortel van de twee... ...tempels komt van de Abba... ...dus van de hogere... Abbawi ima, dan van de hogere abba. Dat is de wortel, daarom zeggen wij, zeg, uh, steeds in het gebed ook wordt gezegd, ja, onze vader die in de hemelen, wie is die vader in de hemel, Wie weet iemand die dan zegt, wat is vader in de hemel? Dat is die abba. Zie je dat? Dat is die abba die van de abbawi ima, dan is het, ima is dan, zij vormt de zaal. Ja, dat is die twee zalen waren, twee tempels. Maar alles komt van de woord, de wortel van die twee tempels, komt van de Abba. Kijk nou wat hij zegt: Shehu Av, Sheba Shammai. Dat that hij is A Av, de vader die in de hemel is. Wat betekent, waarom staat het zo? So? Uh, de vader die in de hemel is. maar dat wil zeggen. Kijk nou wat je zegt, hoe je verklaart dat. Dat geeft kracht. Als je dat hoort, klomaar dat wil zeggen, we hier hier pijn, waarom die heet zo? Omdat hij, de abba die scheint aan de zeeeren pin, aan je krasse maim, welke zeeeren pin heet, shamaim. Zie je dat? Schorotav, hallo, zoon, dat zijn lichten van de abba die uh, doen zo'n de zon opstegen naar Jirsut. Naar de Jirsut. Wanneer? Bamikda Sheni in de tweede tempel. Zie je dat? Dus in de tweede tempel, de lichten van, de Ab van Abba, die komen naar, naar de zon. Die geven de kracht aan de zon. dat zij stegen op, waarnaartoe naar de Jirsut. En dat is in de tweede tempel. En de zon betekent Ziranpin en Nukwa. Dat is duidelijk. De Zerampin en Nukwa. Samen, dus de Mahud eigenlijk. Dat in de tweede tempel, de Mahud en Zerampin samen kan niet. Mahud kan niet opstegen zonder Zerampin. Dan in de tweede tempel, de, door de licht van de Abba, dus hij is de bron, steeg de zon naar Jirsut. Dat is in de tweede tempel geweest, of is, 26. Ule abovyi malain we migda shrishon en, doen Steken doet dus die lichten van de aba doen stegen de zon de zerpentine Nukwa van de azilut naar de hogere abovyiima in de eerste tempel dus dan nog eentje omhoog steken punt 26 na de שהם, זה איפה נתוינטח, נחרבו עתה ונחשכה. בגיני היינו, בגין הפסקת, דאחת נתוינטח, השפה דגופה דאטיק נתוינטח. יומין. וכל נהורין דהבו זה נכנת ויתך נהירין לישראל כול הוא אית חשכו. כלומר, דרתך. לא רק המוחין הגדולים דה בת נקדשין נחשכו נחשכו נפוח נפחינה Daaruit die de rechter klopt, die Ella, kúlju nehurin, shagjum eiirim, eiirim de Israël, не храву, dehainu, afilu haorod, de vak, veorod, de Eh, de vorige pagina, de pagina Kuf, Gimel 103, de linker kolom Asulam, de regel 26. Nog probeer volhouden, absoluut. Dus niet laat je meeslepen door luiheid, door wat dan ook. Van binnen kan natuurlijk aan luiheid komen, want jij hebt hard gewerkt de hele dag, etc. Absoluut, alles geven dan doe dat net zoals een batterijtje, volledig vol, helemaal leeg pompen jezelf, op elke zorgerles, nu, dan zal je zien hoe geweldige krachten zal je accumuleren voor uh, nieuw en voor later, en voor eeuwigheid. 26 na de punt. Shehem 27, nicht, nicht raw, ata, dat zij nu, vernietigd zijn, of leeg zijn, droog zijn, wanneer die twee tempels, uh, wanneer Shagha en zijn uitgedoofd, uh, duister, in duisternis kwamen. En dan staat het bij hem, interessant, in de zorg staat het Begini, vanwege hem. En we wisten niet vanwege wie. Dachten we vanwege de Vader in de hemel. Kijk nou. En hij zegt ons, vanwege hem. Hij dat wil zeggen. Begin, Sakat 28 van vanwege het ophouden van de overvloed. De goefa de atikjomen, uit de goef. Van de eitig, herinner je nog, van de zeven onderste sferot van de eitig. Alles komt daar vandaan. Alles wordt onthuld alleen daar vandaan. En nu is dat opgehouden, die zeven onderste van de eitig, nu schijnen niet meer. Eigenlijk, omdat er scheen, omdat geen zwoeg is meer. We holen de en alle lichten die hier in de Israël, en nu goed opletten, en alle lichten die uh, hadden uh, gestraald op, naar Israël, of die schijnen in het verleden naar, uh, aan Israël, kulhuit, Hashu allemaal werden zij uh, uitgegaan, waren zij uitgegaan. Duister werden, dus verduisterd werden. Klomar, dat wil zeggen, let op, 30. Loraka mochin hakdolim. Niet alleen de grote mochin van de twee migdashen, van de twee tempels, werden, werden uh, tot de, duister. Dus zeggen, dat wil zeggen, het kwam in duisternis. Dus kwamen, het licht kwam uit van hen. Dus niet alleen daarvan. De volgende pagina. De rechterkolom, Hasulam. De eerste regel. Ela kulhune hurin let op. Maar alle lichten. irim Irimle, Israël. Die schijnen aan Israël. Dus niet alleen in de twee tempels. Maar ook, ook apart daarvan. Nergavu. Werden, werden uitgedroogd. Of vernietigd. Twee. De haino, dat wil zeggen. Afilu hau rood de wak. Zelfs de lichten van de wak. We de biya. En de lichten van de biya. Briya siya. Alles is dus. Alles is nu uitgegaan. En niet meer schijnt. Maken we een pauze.